Onderzoek? Ik ben van de politie, meneer Inspecteur Nuttel. Oh, dan hebt u zeker wel penning, of zoiets. Natuurlijk, meneer, alsjeblieft. Dank u. Ja, ik neem aan dat dat in orde is. Ik uh, heb geen idee hoe die dingen eruit zien. Ze zijn inderdaad niet erg indrukwekkend, meneer Foster. Is dat uw wagen? Uh, ja, is er iets mee? Ik, ik kan de aankoopnota laten zien, hij, hij is eerlijk betaald. Zal u een aardige duit hebben gekost? Komt u voor de auto? Nee, niet speciaal. Kunt u mij vertellen waar u vanochtend geweest bent? Tussen zo ongeveer tien en twaalf uur. Ja, dat is heel eenvoudig. Ik, ik was op mijn werk. Het is uh, fris hier. Zullen we het gesprek niet liever binnen voortzetten? Graag. Komt u dan. Zo. Dus deze deur hier. Mag ik de naam van de firma waar u werkt even noteren? Ja, natuurlijk. Norton Fosfaat London Wall. Oh ja, die firma ken ik. U hebt er geen bezwaar tegen dat ik me bij hen verregieer? Natuurlijk niet. Uh, mijn bureauchef is de heer Bishop. Uh, maar mag ik vragen waar het dat allemaal om gaat? Woont u hier alleen? Uh, nee, met mijn moeder. Ze is deze week met vakantie. Ook oh, dat, dat is waar ook. Ik heb soep op staan. Uh, mag ik even weer gaan roeren? Mag gaat u wel. Uh, uh, zal ik meteen thee zetten? Wat doet u voor mij geen moeite? Nou, no, dat gaat een ene moeite doen. Dat uh, in de trek. In de... Zit er zitten wat tijdschriften. Tijdschrift is... Hm. Motorrace... Snelheid... Finish... Wat is dat? Heer Forster! Forster! Kom terug! Drouten! Hij mag daarna! is er een orde, Dalton? Het is niet de moeite, inspecteur. Ik bloed erg gauw. We blijkbaar op mijn neus in de voorruit gestoten. Kom eens uit de auto. De hele bekleding komt onder de bloed te zitten. Zal ik een sleutel in je nek leggen of zo? Nee, het gaat wel over. Ga direct maar met Forster mee in de ambulance. Hoe gaat het met hem? Buiten Westen. Hij zou een oplawaai tegen zijn hoofd hebben gehad. Wat denk jij dat ik op de achterbank heb gevonden? Die blauw-grijze pleet? Nee. Nee, daar moeten we nog naar vragen. Maar wat zou je zeggen van de bruine aktentas volgepropt met geld? Ah, netto. Nee, nee, nee, blijf zitten. Goedemorgen, commissaris. Ik hoorde net over jullie werk. Voortreffelijk. Een belangrijke zaak binnen 24 uur opgelost. Eerste klas, absoluut eerste klas. Al oh, delta met de grootste handel in de oplossing, commissaris. Hij vond de envelop... Teamwork, dat was het. Teamwork. Iedereen deed het zijn. En het losgeld is ook teruggevonden, hoor ik. Tot de laatste, Penny. Prachtig. Heeft die kerel, Foster al een uh, verklaring afgelegd? Hij is nog bij te Maar hij zal nu wel gauw bijkomen. Delt er naast naar zijn bed. Het oh. is een hele opluchting dat we dat mannetje te pakken hebben. Misschien krijg je een eindelijk eens tijd om die hele stapel hier af te werken. Hé, hey. Hey, deze zaak had vorige week al de deur uitgemoeten. Wist je dat? Ja, commissaris. Ongelijk. Net al. Hallo, dechter. Hoe gaat het? Hij is bij bewustzijn. Mooi. Heb je zijn bekentenis? Wat? Daar was ik al bang voor. Vraag Johnson om je af te lossen en zorg dat je binnen een kwartier hier bent. Oh ja, hoe gaat het met die neusbloeding? Goed, dan gaan we in mijn auto. En? We hebben het te vroeger ja commissaris, de zaak is nog niet rond, bij lange na niet. Ze zullen al naar bed zijn inspecteur. Als we verstandig waren lagen wij er ook in. Probeer het nog eens. Ja, dan komt er iemand. Wie is daar? Inspecteur Nuttel meneer Hald. Weet u hoe laat het is, inspecteur? Maar al te goed, meneer. Wie is dat, David? Ik ben er, mevrouw Hellet, met de rechercheur. Het spijt me dat ik u op dit idiote uur moet lastigvallen. Maar we dachten dat u het wel graag meteen zou willen weten. We hebben hem. De man die mijn zoon heeft vermoord. Ja. Um, yeah. Hoor je dat, Claire? Ze hebben hem. Komt u binnen, inspecteur? Komt u verder? Gaat u zitten. En dan lappen we alle regels en voorschriften aan onze laars en drinken erop. Schenk maar in, rechercheur. Inspecteur? Ga je gang. Neem er ook een kleur. Je ziet hoe wit als een doek. Het uh, is ook zo dag geweest. Hebt u hem werkelijk te pakken, inspecteur? Ja, mevrouw Hellet. De rechercheur moest zijn auto rammen om hem te laten stoppen, maar we hebben hem. En het geld ook. Uh, wie is het? De man heet Foster. John Edward Foster, en hij woont in Newington Way. Kent u hem? Nee. Hij is nog jong, een jaar of 25. Wa wa waarom heeft hij het gedaan? Geldgebrek, hij was zijn baan kwijt, en hij had de auto die hij niet kon betalen. En hij wilde er geen afstand van doen. En dat was voor hem een reden op... Voor andere mensen schijnen redenen zelden voldoende, meneer. Ik heb hem het geld toch gegeven. ja. Wat voor een kleur heeft uw autoplaat, meneer? Een autopleet? Ja. Rood? Even rood? Geen enkele andere kleur? Even rood? Doet dat er iets toe? Ik vraag me af of u er niet een heeft die blauw met grijs is. Ik heb er wel een gehad die blauw met grijs was. Met hier en daar wat rood erin. En ik morst er olie op en toen hebben we hem weggegooid. Mooi. Daarmee knopen we weer een paar rijntjes aan elkaar. Zoals u al vertelde, hebben we het los teruggevonden. Het geld? Oh, goed, goed. Zou u even mee willen gaan naar het bureau... voor de identificatie van de actentas, meneer Hellert? Ik kom morgenochtend wel even langs. Ja, het is beter dat u nu meegaat. Nu? Midden in de nacht? Ja, als we alle bewijsstukken klaar hebben voor het verhoor van morgen, meneer... dan zijn we in één keer van alle romslomp af. Anders wordt het weer een week of zo uitgesteld en dan blijf je in de gang. Ja, ja, natuurlijk. Nou, even mijn jas aanschieten. Je vindt het toch niet erg klaar om even alleen te blijven? Dat zal niet de eerste keer zijn. Ik blijf zo lang bij u, vrouw, meneer Hellet. U kunt in twintig minuten terug zijn. Mooi. Dan gaan we maar, mijn rechercheur. Het glas van de inspecteur is leeg, Klaar. Uh, nog iets drinken, inspecteur? Nee. Dank u wel. Moet ik ook naar dat verhoor morgen, inspecteur? Er is morgen geen verhoor, mevrouw Hellet. We stellen het een week uit. En nu heeft mijn man meegesleept. Ja, hij zal het een heerlijk ritje vinden. Ik moest hem even kwijt. Ik denk dat u soms heel heftig kan uitvallen. Heftig? Ik wou niet dat hij erbij zou zijn als ik u beschuldigde. Van moord op uw zoon Mark. Zegt u het maar, Van Wellet. Waarom hebt u hem gedood? Om het maar uit te zeggen, meneer Dalton, dat was tijd voor knoeien. Het spijt me, meneer Hellert. Ik was vergeten dat ze die achtertas voor de nacht weggesloten hadden. Maar ja, zoveel tijd heeft het niet gekost. Was staat een auto voor u duur? Het is de auto van de dokter. Er is iets gebeurd. Claire, is alles in orde? U bent eerder terug dan ik gedacht had, meneer Hellert. Waarom is de dokter er? Uw vrouw is niet in orde. Wat bedoelt u? Ze is erg in de war. De dokter is bij haar. De vorige keer dat u hier was, maakte u er ook van streek. Wat hebt u nou weer gezegd? Vertel meneer Hellert maar wat Forster heeft verklaard, Delton. Wat heeft dat ermee te maken? Hij bekend de losprijs te hebben gevraagd en ontvangen, meneer. Maar dat kon hij ook nauwelijks ontkennen. Hij had het geld bij zich. Maar hij ontkent iets te maken te hebben met de dood van uw zoontje, meneer Hellert. Wat verwacht u anders? Dat hij er trots op zou zijn en Jochie van Vier te hebben vermoord... Laat me vijf minuten met die man alleen, inspecteur. Vijf minuten, dan bekent hij wel. Dalton. Volgens zijn verklaring ging hij gisteravond een eind omrijden met zijn auto. Hij stopte in het bos. Een andere auto stopte er vlakbij. Er kwam een vrouw uit met een pak. Ze zag hem niet, maar hij herkende haar. Het was uw vrouw. Claire? Ja. Hij zag hoe ze het pak begroef onder een hoop bladeren. Hij wachtte tot ze was weggereden. Toen ging ik kijken. Pak was het lijk van uw zoontje. Nee. Zijn eerste gedachte was om de politie te waarschuwen... maar toen schoot hem te binnen wat voor enorme kansen hij had... om zijn financiële moeilijkheden op te lossen. Daarom belde hij u op en vroeg een lospijs. Hij wist dat uw vrouw hem niet zou kunnen verraden. Hij liegt. Wij hebben geleerd om niet alles te geloven wat de mensen ons vertellen, meneer. Maar in ieder geval niet zonder het te verifiëren. En zijn verhaal klopt. Hij zei dat het pak eerst in een blauw met grijze autopleet had gezeten. Ons lab heeft blauwe en grijze draadjes gevonden overal op het lichaam van uw zoontje. Wat bewijst dat? Toen wij die blauw-grijze pleet in de bagageruimte van de auto van uw vrouw vonden... bewees dat een heleboel. Er zijn duizenden van dergelijke pleeds. Ze heeft bekend. Wat? Ze heeft bekend uw zoontje te hebben gedood. Waarom? Waarom zou ze zoiets gedaan hebben? Ze was al een hele tijd ziek. Hebt u dat niet gemerkt? Ik, ik ben niet veel thuis. Ik vermoed dat ze niet meer in orde is geweest... sinds de dood van uw dochtertje vorig jaar. Iedereen was zo vriendelijk voor haar toen dat gebeurde. Ze miste die vriendelijkheid. Begrijpt u? Ze wilde alleen maar een beetje menselijk meegevoel. En ze heeft mijn zoontje alleen maar gedood om wat meegevoel op te wekken? Wat ik al zei, meneer, je kunt een ander niet uitleggen wat voldoende redenen zijn voor iemand om een dergelijke daad te begaan. Inspecteur? Ja, dokter? Ze moet meteen naar het ziekenhuis. Ze is er geestelijk heel slecht aan toe. Goed. Gaat u maar met hem mee, meneer Hallert? Nee. Ze heeft u nodig? Nee. Zoals u wilt. David? Het is goed, mevrouw Harald. U gaat met mij mee. Help me even, regersteur. Ik moet naar het ziekenhuis, David. Zorg jij voor de kinderen? Breng je ze mee op het bezoek hier? Kom, mevrouw Hellet. We gaan. Ik wil de kinderen zien. Ik zal het er nooit vergeven, inspecteur. Ik vergeef het dan nooit. Het wonderlijkste, meneer Hellert, is dat zij de schuld voor het grootste gedeelte op u schuift. Is dat niet merkwaardig? U hebt geluisterd naar Voldoende Redenen. Een thriller van Rodney Wingfield in de vertaling van Manuel Stroop. Rolverdeling: David Hellet, Paul van der Lek. Claire Hellet, Eida Andrea. Inspecteur Nuttel, Hans Tiemmeijer. Rechercheur Dalton, Huib Orizant. Commissaris van Politie, Willy Ruijs. Jordan, Maarten Kaptein. Lijkschouwer, Johan de Sla. John Forster, Jan Burkus. Dokter, Frans Somers, Bankbediende, Frans Kokshoorn. Technische realisatie, Herman van der Lely. Assistentie, Henk van der Steeg. Regie, Rob Gerards.